9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Volgens een exit poll zijn de Sociaaldemocraten opnieuw de grootste partij van Spanje geworden. De partij zou zo'n 120 zetels halen in het Spaanse parlement. Dat is te weinig om te kunnen regeren. Ook is er geen meerderheid met links om te kunnen regeren. De rechtspopulistische Vox-partij debuteert volgens de poll... met een kleine 40 zetels in het parlement. Dat is meer dan 10 van de stemmen. Amsterdam stelt een taskforce samen om het groeiend aantal incidenten met handgranaten en andere explosieven aan te pakken. Sinds 2018 worden er steeds meer explosieven gevonden en neemt ook het aantal plofkraken toe in Amsterdam. Vanochtend was er nog een plofkraak in de wijk Nieuw-West. Ook werd er een handgranaat aangetroffen bij een koffieshop aan de Brouwersgracht. Niet alleen ondernemers, maar ook omwonenden en uh, passanten lopen gevaar door deze explosieven. dus de politie.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 Het gaat om een werk van het Nederlandse kunstenaar Lucas van Luiden uit de 16e eeuw. De tekening van een staande man met zwaard wordt binnenkort geveild, maar Britse kunstinstellingen krijgen nu tot half juli de tijd om 13 miljoen euro te verzamelen om het kunstwerk aan te kopen. De Britse minister zegt alles binnen zijn mogelijkheden te willen doen, zodat de tekening niet naar het buitenland verhuist. En dan het weer. Het blijft droog, maar vannacht kans op mistbanken en vorst aan de grond. Overdag bewolking en kans op een bui. De temperatuur komt uit tussen de 13 en 16 graden. Het zal minder fris zijn dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door de passagiers. Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1330. hier op we hem Zandvoort, uur 2 natuurlijk. En uur 2 is weer een sleepy, peaceful, sleepy radio uurtje. Met, uh, eens even kijken, iets van acht werkjes. Maximaal 10 minuten, minimaal 4 minuten. En we gaan de 10 minuten niet halen. De meeste zitten rond 6, 7 minuten. Um, ja, en we beginnen met een oud werkje. Music of the Womp. Uh, dus Music for Baby and Parents Dit is gemaakt uh, door Simon Cooper uh, Uitgebracht bij het Nederlandse label Oriane Music in het jaar 2000 En dat begint eigenlijk uh, heel bijzonder Je hoort het al een beetje op de achtergrond De hartslag en altijd een, uh, een heel mooi iets We gaan er gauw mee beginnen De playlist Peaceful Heel veel luisterplezier